Goedemiddag, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Een deel van de huurhuizen heeft niet op tijd een rookmelder. Vanaf volgende maand zijn deze dingen namelijk verplicht in alle huizen. Maar woningcorporaties zeggen nu tegen het ANP dat het niet overal gaat lukken... om voor die tijd in alle huurwoningen een rookmelder op te hangen. Het komt deels doordat veel rookmelderfabrieken in China lagen tijdens de coronacrisis. En ook werden er rookmelders besteld in Oekraïne, maar die kunnen door de oorlog niet meer geleverd worden. Tijdens een debat in de Tweede Kamer heeft PVV-leider Geert Wilders het aan de stok gekregen met VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. Ze was aan het woord toen Wilders er een opmerking doorheen gooide. Voorzitter, ik zou via u en mevrouw Hermans willen vragen hoe lang zij nog de ambitie heeft om de assistent-tassendrager van de heer Rutte te blijven. Voorzitter, um, ik ga er eigenlijk verder ook niet meer op in. Ik sta hier, ik merk echt dat het me raakt. Ik weet niet of dat u wat uitmaakt. Hermans was een tijdje de politiek assistent van premier Rutte. De opmerking zorgde ook voor veel verontwaardiging bij andere partijen. Wilders vindt dat hij niets verkeerds heeft gezegd. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de voorjaarsnota. En ze is gevonden, de vrouw die Victor uit Castricum hielp... toen die maandagavond werd lastiggevallen in de trein. Vier jongens bedreigden hem tijdens de rit van Amsterdam naar Zaandam. De vrouw greep in en werkte ze daarna de trein uit. Door alle commotie vergat Victor haar te bedanken. Hij ging daarom naar haar opzoek en met succes. Via NH-nieuws kwamen ze met elkaar in contact. De vrouw is overdonderd door alle re reacties. Ik had het natuurlijk niet verwacht dat zoveel mensen hierachter zouden komen... en het nieuws zo groot zou worden gemaakt. Dus dat is wel echt overweldigend. Maar ja, ik vind het natuurlijk al fijn, al die complimenten die ik krijg. Zowel uit de privékring als reacties. Ik vond het heel leuk om het, uh, dat bericht te lezen. En je ziet natuurlijk ook al die reacties op uh, Facebook... Ik vond het geweldig, ik vond het heel erg lief. En ze spreken nog een keer met elkaar af, zeiden ze allebei op de radio. Het weer, het is lekker weer om bij af te spreken, maar smeer je wel goed in. Veel zon bij 20 graden in Groningen en 26 in Maastricht. Morgen opnieuw een stralend weertje en opnieuw temperaturen tussen de 20 en 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Aan het begin van deze avond spitsen een paar korte files in onze regio. A4 Amsterdam-Den Haag, 5 minuten vertraging bij knooppunt Burgenveen. A10 Ringweg van Amsterdam bij Amsterdam-Hemhavens. Uh, 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud en 5 minuten vertraging op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn. Staat 2 kilometer file bij Afrit Vinkenveen.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 is he me got a small one Adesso no, non voglio più difendermi. Supererò dentro di me gli ostacoli. Die. I yeah. yeah.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 auto was volledig afgebrand en de man die hem verkocht had stond onder zijn naam in de... Besluit. Noem het tapper, noem het vluchten, maar ik knijp het tussenuit. Een week geleden. En hier staat hij dan maar weer. Met meer vrijheid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 Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lukt niet alle woningcorporaties om huurwoningen voor 1 juli te voorzien van een rookmelder. Ruim twee jaar geleden is aangekondigd dat dat per 1 juli verplicht is. In sommige gevallen hebben corporaties de rookmelders niet op tijd ontvangen van fabrieken in China door de coronacrisis of in Oekraïne, die nu niet kunnen leveren. De advocaat van de Poolse verdachte van de moord op Peter R. De Vries... wil dat hij wordt vrijgesproken. Kamil E. heeft wel toegegeven dat hij medeverdachte Delano G. op de dag van de moord naar Amsterdam heeft gebracht. Maar volgens een advocaat wist E. niet dat Peter R. De Vries zou worden beschoten. En het afgelaste concert van de Rolling Stones in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam... wordt op 7 juli ingehaald. Eer gisteren zou de band daar optreden, maar zanger Mick Jagger had corona. Het weer, het blijft droog en lang zonnig. Morgen weer zon met wat bewolking en 21 tot 26 graden. We posters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 La malattia di vivere. Sapersi com'è vera questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po', punisci la vivendola. Nell'unica l'unica maniera: sorprenderla così. Più che puoi, più che puoi. Ferra questo istante, stringi più che può, più che puoi, non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione.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 I'm screaming at the god. I don't know if I believe in 'cause I don't.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 Het is van Zon, Zee, Zamfort en Zomerhit.